Dit is Jeroen met het NOS Journal. Bij een politieinval in Rotterdam is vanochtend een verdachte om het leven gekomen. Agenten vielen een woning binnen in de wijk Kralingen. en Dat had te maken met de vond van een doodgeschoten man maandag in een kelderbox in Amsterdam. Bij de inval in Rotterdam is geschoten. Volgens de politie raakten drie mensen gewond en is één van hen overleden. Ook een lid van het arrestatieteam is geraakt door een kogel. De agent bleef ongedeerd dankzij kogelwerende kleding.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 In Suriname wordt vandaag afscheid genomen van oud-president Desi Boutersen. Hij overleed bijna twee weken geleden. Aan het begin van de middag is er een tocht Paramaribo met de kist van Boutersen. In het partijcentrum van de NDP is vervolgens een herdenking. Daarna gaat de kist naar het crematorium. Desi Boutersen is veroordeeld voor drugshandel en voor zijn aandeel in de decembermoorden. Om die reden krijgt hij vandaag geen staatsbegrafenis. De Amerikaanse topsprinter Fred Curly is in Miami op hardhandige wijze gearresteerd. De politie was vlak daarvoor bezig met een incident in de buurt van Curlys auto. Toen Curly zich ermee bemoeide, leidde dat tot een woordenwisseling en geduw... waarna de politie hem met een stroomstootwapen uitschakelde en arresteerde. De 29-jarige Curly werd in 2022 wereldkampioen op de 100 meter... Bij de Olympische Spelen in Parijs won hij een bronzen medaille op die afstand. Curly's advocaat omschrijft het ingrijpen van de politie als buitenproportioneel geweld. Het weer in het noorden nog wat buien. Verder blijft het droog met af en toe ook zon. Het is een graad of vier vandaag. Vanmiddag volgt meer bewolking en vannacht kan het sneeuwen. Morgenmiddag gaat de sneeuw over in regen en dan is het 2 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM,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 Er komen nu weer een hoop muziek uit lang vervlogen tijd. In jaren 30, jaren 40, 50, 60, 70 U hoort ze allemaal voorbij komen. En de volgende formatie, dat zijn de Limburgse zusjes. Dat was natuurlijk het duo afkomstig uit de omgeving van Weert... dat Smartlappen en levensliederen zong. En ze waren actief tussen 1957 en 1968. En het duo dat bestond uit uh, Ria Roda en Rosie Beelen... En de boerinnenkadans is een van de bekendste nummers. En ik heb een andere voor u. Een opname uit 1966. Hier zijn de Limburgse zusjes met Bij Marion in de Postiljon. En al was we moeten thuis, nou dan ging je niet naar huis. Zet dus allemaal je feestneus op. Zet je feestneus op. Want we gaan nog niet naar huis. Zet je feestneus op. Want de moeder is niet thuis. En moeten nou dan ging je niet naar huis. Zet dus allemaal je op.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 Ik heb mijn hart in Zierigzee verloren. Was op een mooie zomernacht. Ik was verliefd tot boven bij de oren. Al jij, niet meisje weet niet hoe is mag En toen we hadden, zij namen bij de haven. Lang in mijn hart, de wilde is met me mee. Van jouw is en je lange armen. Mijn hart als zaad voor zin. Daar zijn de appeltjes van oranje weer Sinaasappelen zoek ze zelf maar uit Grote, kleine, kapsen elke maat Kijk er eens in, stap langs je kind, zo roept die man op straat. Ja! Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Zing de zappelen sla en kies je in. Meld aan mevrouw, die staat er niet vooral. En van je hele houden ho er moet maar in. En van je hele houden ho er moet maar in. En van je hele houden holle moet maar in. Ze zijn opeens zo fijn als de appeltjes van Pieter En van je hele hola ho, er moet maar in En we gaan nog niet naar huis Nog langer niet, nog langer niet En we gaan nog niet naar huis Want moeder is niet thuis En als met moeder thuis Dan ging ik niet, dan ging ik niet En als mijn moeder thuis Dan ging ik, ik niet naar huis Zet je op, want ze nou nog niet naar huis. Zet je beestneus op, want de moeder is niet thuis. En al was de moeder thuis, nou dan ging je niet naar huis. Zet dus allemaal je beestneus op. Ik zou zo graag een borreltje lusten. Hoi ladier, eh. hoi la, die, oh zou zo graag een borreltje lusten. Holladier, holladier, poes, poes, lelijke poes, wist jij dan niet dat het gebeuren moest? Poes, poes, lelijke poes, wist jij dan niet hoe het moest?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 Als vader naar vergadering gaat Dan wordt het avonds altijd vreselijk laat En dan zegt Moe, ben jij een vent? Ik heb de tang en ben nu en van je, hela, boom je, boom je, boom je, je, hela, je, boom je, boom je, Over 25 jaar, zal ik jou nog steeds beminnen. Ook al hebben wij grijs haar. Want we blijven jong van binnen. Over vijf en twintig jaar komen wij met onze kinderen voor een vies bij elkaar als het zilveren paar. Over vijf en twintig jaar. Daar bij die molen, die mooie molen. Daar meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen. Daar wil ik wonen als zij het wordt mijn vrouw Als na het bal de gasten, joelen zijn heen gegaan. Zon ligt door de ruiten, gluurt vochtig als een traan. Juicht menig hart in stilte, over wat komen zal. Alle illusies verdwenen, s'nachts na het bal. Niet naar huis. Zet je feestneus op, want de moeder is niet thuis. En al wat de moeder thuis, nou dan ging ik niet naar huis. Zet dus allemaal je feestneus op. Hei, de wietskaal, vooruit je pas. Al dat getreuzel komt toch niet van pas Geen afstand is vandaag een hindernis Als maar benzine in het tankje is hey, de wiet staat vooruit je gas Al dat getreuzel komt toch niet van pas Jij komt vanavond de deur niet meer uit Je broek is gescheurd en je hem hangt eruit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 Gaat naar de bos toe, zoete lieve Gerritje Dat gaat naar de bos toe, zoete lieve meid Wat zullen wij daar drinken, zoete lieve Gerritje Branden wij met suiker, zoete lieve meid Zet je feestneus op, want we gaan nog niet naar huis Zet je feestneus op, want moeder is niet thuis En al was de moeder thuis, nou dan ging je niet naar huis Zet dus allemaal u hoorde een vrolijke potpoerie uit 1960-1962. In die tijd is die opgenomen. Zet je feestnup op en meer uh, zet je feestnups op. En meerdere van dat soort leuke liederen. En daarvoor hoor u natuurlijk de Limburgse zusjes met Bij Marion in de Postillon. Een opname uit 1966 en de volgende artiest kennen we allemaal. Lodewijk Ferdinand Diebe, geboren in Den Haag op 19 april 1890 en overleden al hier in Zandvoort op 24 juni 1959. En we kennen hem al onder zijn namen. Toen de tijd Lou Bandy, Nederlandse zanger en coveratje. En uh, hij was afkomstig uit een Haagse arbeidsgezinnetje. En werkte als piccolo, huisbediende, straatzanger. En als dienstplichtige bij de marine voordat hij in 1915 een serieuze carrière in het T begon. En u hoort hem nu met een opname uit 1946. Lou Bandy met Er is een tijd van komen. Jawel. En natuurlijk een tijd van gaan. Maar wij blijven nog, want we zijn bij je tot aan 9 uur. En dan is het tijd voor ZFM Jazz. Maar voor nu, op de radio.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 Gaan. Klokje van goed, daarmee zal altijd leven slaan.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 Laat was ik met een vrolijk stel de pot aan het verteren. En wilden in een klein café de voorgevel forceren. Het was per oversluitingstijd, we stapten door de ruiten. Maar toen vroeg ons de kasteleid dezelfde weg naar buiten. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het klokje van gehoorzaamheid de zal de altijd blijven slaan. Dus geef elkaar een hand en geeft elkaar een zoen. Geen mens garandeert of je het morgen nog kunt doen.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 Wanneer je hier als kapitein het staatsschip moet besturen, in stormweer op woeste zee, dan moet je wat verduren. En lood je het schip de haven in, met ploepe leidens verander, zeggen de passagiers bedankt, we nemen nu een ander. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, het klokje van gehoorzaamheid zal altijd blijven slaan. Dus geef elkaar een hand, het geeft elkaar een zoen, die men garandeert of je het morgen nog kunt doen. Er is de tijd van komen, er is de tijd van gaan. Klokje van goed, de meis zal altijd blijven staan. Hallo, ouwe jongen, daar ben je hoor. Goeie reis. Ik neem je naapje voor me mee. Ik kan er aan denken hoor. Prachtig. Nou, daar ben je hoor jongen. Hey! Ik snap niet wat de mensen willen, waarom mensen dan maar vroeg. Zijn er in ons vaderlandje dan geen apen op genoeg? Kijk maar even naar het swingen met wat menselijk betoen. Er is geen slingerap te vinden, die nog zoiets gek zou doen. Er ontstonden hier ideeën, die ons de bezetting brak. Dat zijn slechts na aperijen, toch geen Hollanders bedacht. Alles komt me hier zo tragisch komisch voor. En de vraag naar apen klinkt toch in mijn oor. De loon brengt een appje voor me mee. Mooie je reis over oh, reis naar nou, de meen. Als je terugkomt, dan zijn we vast te vreden. Moe je reis over oh, reis naar de meen. Mee. een trots bananen als je kan, en een echte kokosnotenpontje suiker, en een lekker kistje thee, beste Loef, breng een aapje voor me mee, je reis, ouwe reis, laat me mee. Nou, je zie. heb je een goede reis gehad? Uitstekend. Wacht, dan heb je een aapje voor me meegenomen. Dat is jammer, daar heb ik nog niet aan ah. gedaan. Gracias.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 Beste Loe, neem een pakje voor me mee Voor vrouw in het land, aan de zee En vertel haar dat alles is oké okay. Sla maar jouw avond, gras, nou de Een paar bananen voor mijn kind En een echte kokosloot Pondje suiker en een lekker blikje thee Beste Loe, neem dit pakje voor me mee Goeie reis, alweer Not a bit. A troost banaan, een troostbananen als je koud en een echte koek, een, een pondje suiker en een lekker kistje thee. Beste loon breng een apje voor me mee. Hoe je reis nou reis nou de Ik ben de wereld rond geweest Ik heb veel gevrijd en veel gefeest Maar toch komt mij het allermeest Één plekje voor de geest Ik weet ik kaart hey, in weer. Zie ik, zang dat ik doe. De ornaf, die is kort. Zang dat ik Waar staat een blonde vee? Santa de Nidol. En iedere man wil met haar mee. Santa de Nidol. Maar je krijgt nul als verdrukkest. Santa de Nidol. Ze duikt alleen. Het waren Johnny Hoes, de Santa's met Santa Dominga. Een opname 1976, oud nieuw plaatje. En daarvoor al weer een stukje van Lubandi. Dit keer samen met de Ramblers met Breng een Aapje voor me mee. Opname 1947 alweer. CFM Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar stelt door Kort Draaier. Daar bedanken we hem hartelijk voor. En de volgende dame is Trea Dops, veelgedraaide artiest in dit programma. De originele naam van Trea van der Schoot. Ze was geboren op 4 april 1947 en ze leeft nog steeds. Ze is een Nederlandse zangeres en tekstschrijfster. En ze is vooral bekend van haar hit Plum Plum, Jenka uit 1965. Nou, die plaat hebben we al zo vaak gedraaid. Ik heb voor u een ander uh, uitgezocht. Niet opgenomen, maar uitgezocht. Trea Dobrit, waar was jij? Was jij maar in Lutjebroek gebleven. Was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 Dit is alles lacht, dat brengt voor ons de een beetje mede dat zo een goede Al Als onze peen schoen mag neen, stak hij met z'n aaltje door de Niederlanden. Na de wijten diepe zie, stroomde schone schelden. Breng ze mee, dat is juichen bij. Ja, zwarte, dat niet. En je moest ze, was je dan zien. En als ze nu gewaschen zien, dan mochten wij aan spelen. Van al die betoren, dan mocht de vrij zijn kweelen. Draaien, anders dan een gaaien Hou naar de aaien, hier je goed weet je, laat je maar paaien Om eerst te zwaaien, weg is je niet Want we zijn er van de plas En we drinken in de vlaziken Terwijl die arme schatten af met dat de jassen zijn Vergeten wij de groep en ze droogt die gedachten daar roepen algelijk gelijk, duinen, daar staan mijn huis levende duinen Het ziekenhuis, zee duinen, maar zij de kruinen. Groen van de piezen, maar wet van zang. Ja, ja, ja, op zang, op zang, aan de we zijn.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 Zangertjes. Een heel groot kinderkoor met een potpoerie met allemaal Nederlandse volksliedjes. Volksliedjes, zo, een beetje splaakgeblek. Denk nog een paar bakken koffie achterover moet gooien. Dit was een opname uit 1960 en daarvoor een opname uit 1959. Het was Bertino met ook een potpoerie van oude liedjes, opname uit 1955. En de volgende dame is een oud-collega van CFM Zandvoort. Jaren geleden, toen we nog in de watertoren zaten toen uh, deze hier het programma. Ik deed de techniek en zij deed de presentatie. We hebben het over Ria Val, geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Nederlandse zangeres, presentatrice, actrice, tekstschrijver en uh, schilderes. En ik meen, ja, moet ik ver terug in het geheugen kijken... maar deden we op uh, vrijdagochtend, meen ik, uh, deden we een programma. Ik geloof zo rond 11 uur hadden we daar elke week een programma... en daar deed zij ook de presentaties. Dus uh, ja... Ria Valk, dus uh, hier gaan we straks voor u draaien... want uh, de cd-speler heeft er even geen zin in. Dus die slaan we even over. Ik heb wel een andere plaat voor u. Het is uh, Johnny Jordaan met Johnny Spotpoering. Vader, warm heb je de sirappen, toch zijn hele lange neem? Jongen lief, vraagt uit maar en je moeder... die vertelt het jou direct. Wanneer je vader zo neemt, was je blij... want dan bleef ze Dan zijn we allemaal zo blij als vader trots. Zien we me zeven beeld in de haperot. En dan gaan we me af, nootjes delen. Dan is het feest voor een groot inkeleer. Want in september moet je voor een hekje in ons Amsterdamse te zijn. Zo dus kopt zijn tijd wat vrolijk is. Ja, ga je zorgen en je bent, witte gezonde, glimlachen. Wee wat de lot je oogbreidt. Zoek om ze deden wat vrolijk Heus, dan komt het goed Laat maar waaien, laat maar waaien Wij gaan toch niet naar de haaien En leven de opera, en leven de opera Daar kan je lachen, van je valdereldereldera Leven de opera, en leven de opera Daar kan je lachen, van je valdereldera Ik kan dag en nacht, wandel in de gracht En waar je jouw voren kan vieren, Waar je voren zingt, heb bij het vieren baaien en je ik er draai je ken. Maar waar het gaat om het recht, in jouw voren met je pip. We zijn alleen klaar in de Jordaan. Oh, saberjoesia. Sabrije la la la la mio oh sabriousia sabrie ye la la oh sabriousia sabrie ye ye ye Ja, trokken we uit de loterij en aarde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 Want in de manen schijnt, schijnt, schijnt Met een lekker potje bier, bier, bier, Aan de zwier, zwier, zwier Of drie, vier, vier, vier Zo reis je met een nieuwe wette schuif, schuif, schuif Allemaal in de kajuit, ja, ja. Die zo deftig, die is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de reis. Weer het eerst bij Keulen Mijn tante walt over het dek Als een jonge peulen. Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zonk er om het lang was het vies dus toen, je zaar, welke gevaar Riep had op, ik word zo laag. Oeh, ja Reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn En sta zit de zitten Maar de schijn, schijn, schijn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 begon te waaien. Mijn tante riep: Het schip vergaat. We zijn voor de haaien. Zij vloog naar de commandobrug en riep. 4, 4, vier, alles 4, vier 4, vier. op 3, 4, 4, vier zo reis je net. Ga niet met de schuif, schuit, schuif. schuif. All�. All�, nou, Allemaal in de kajuit, juist juist. Ju dit is zo 30, dit is zo 555, zo reis langs de reis. Ik je vraag. even vast, dat was het origineel. En daarvoor hoorde u Willy en Wilco Albertje met een reisje langs de Rijnen. En ik zei u, uh, Ria Valk, oude presentatrice van de lokale omroep hier van Zandvoort... toen we eigenlijk in de tijd dat we eigenlijk net bezig waren in de watertoren nog... en uh, de cd-speler, die wilde even niet meewerken. Maar ik heb aan de praat gekregen, hoor. U hoort hem nu, Ria Valk, met moeder, ik ben zo bang...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 Koffie, nostalgie en middelalgoning. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Ja, dat was muziek van Ria Valk met Moeder Ik ben Zo Bang. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik had nog veel meer muziek voor u in op maar dat gaan we dan volgende week uh, zondag voor u draaien. Bedankt nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie, oud muziek. Als u het programma gemist heeft, hoef u het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik wens u zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met het schaap, met de vijf poten. Met de als u maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot ziens. Geen loper op de trap, geen olie voor de lamp. Je keuken veel te krap, je financiën rampen. Of dat niet genoeg is, komt ineens dood oh je varen. Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Smal, je neus is stijf zo kist. Een hopeloos geval wordt de schouder specialist. Je taai je 48 en je boest veel te zwaar. Als je maar eens op bent, zeg ik altijd maar. Een schot uit een getop, een twee voor ieder vak. Gewerks dus in je kop, geen diploma in je zak. De Mulo af te maken, lukt je in geen honderd jaar. Ach, als je maar gezond bent, zeg ik altijd. Zo is het, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, als je maar... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2.